De sluier van het verleden, de grens tussen heden en wat voorbij is. Daar krijgen onze vrienden Suske en Wiske, Lambiek, Sidonia en Jeroen mee te maken in dit avontuur. Door toeval komen ze achter deze sluier terecht op het eiland Kwakkernak. Bij de hippe heksen enkele vinnige dametjes die Sidonia leren toveren. Lord Simpleton, de gouverneur van het eiland en Powersick, de heksenjager zijn twee figuren die over lijken gaan. De vraag is, zal de maantempel die van alle mensen broeders moet maken ooit afkomen? Wait and see. Ofwel, laten we niet te lang wachten, maar snel een kijkje gaan nemen. Tussen het vaste land en Engeland is de Noordzee kalm. Een motorjacht dijnt rustig op de zachte golfslag. Het wordt stilaan donker. Suske en Wiske bevinden zich met Lambiek en Sidonia aan boord. De zon gaat onder. We gaan naar onze kooi. Sidonia, jij houdt als eerste de wacht. Oppassen voor zeemonsters, hè? Haha, oh, bijgeloof van zeelaar, Lambiek. Zeemonsters maken mij niet bang. Nee, maar ze zouden bang kunnen zijn van jou. Jij ja, ook met je flauwe grapjes. In de stilte van de nacht... ...kan ik mijn dichtelijke ontboezeming in de vrije loop laten. Hé... Hey. Daar drijft een tong. Ik vis hem op. Oud en verweerd, maar nog stevig. Eens kijken wat erin zit. Zeewier. Misschien onderin. Ik zal eens verder zoeken. Ach, niets dan, zeewier. Weg. Zelfs geen prins met waterachtige ogen. Even uitblazen en dan gaat ze terug overboord. ik heen? Dit is toverij. Zal ik Suske en Miske nog ooit terugzien? Help! Als tante Sidonia hoog in de wolken zweeft op haar ton... ...komt er een meeuw naast haar vliegen. De meeuw kan praten. Ze vertelt Sidonia dat de sluier van het verleden uit zee zal oprijzen ...en dat de ton daar waarschijnlijk doorheen zal vliegen. Inmiddels is iedereen aan boord van het jacht gealarmeerd. Lukt het ankel, zuske? We gaan Sidonia achterna... Wiske wijst aan in welke richting ze Sidonia zag wegvliegen... en de boot gaat er met volle snelheid achteraan. Onderweg komen ze de sprekende meeuw tegen... die onder de olie hulpeloos in zee drijft. Nadat iedereen van de verbazing over een sprekende meeuw bekomen is... vertelt de meeuw haar verhaal over de sluier van het verleden nogmaals. De dag breekt aan. Hemel, de sluier van het verleden. Allemachtig, van een gordijn... Moeten we daar onderdoor? Als we Sedomia willen terugvinden, zal het wel moeten. Vooruit maar. Voorzichtig, Lambiek. We zitten in een smalle rotstunnel. Ik ben benieuwd waar we uitkomen. Hey, hebben jullie dat ook? Uh, ik, ik kan me niet wakker houden. Maar ik moet... Sturen. De stroming in de tunnel neemt een boot mee en een tijdje later vaart hij zonder averij de tunnel uit... en loopt vast op de oever. Laten we kijken waar tante Sidonia op dit moment is. Waar en wanneer zal die ton landen? Ik ben onder de sluier doorgevlogen... en vlieg ik over een eiland. Waar ben ik? Ah, eindelijk, de ton daalt. Daar beneden een halve cirkel zware steenblokken... die in de vorm van een dorp zijn geplaatst... Er liggen veel blokken verspreid, net of de tempel nog niet af is. Even later landt Sidonia met haar ton boven op de tempel. Hemel, wat gebeurt daar beneden? Zonderlinge vrouwen die in een kring dansen? Wat zou dat betekenen? Dans met een beetje meer vuur, zusters. Anders zal de maangood in ons niet genegen zijn. En wees voorzichtig, niemand mag ons zien. O, oh, ramp! De maan is verdwenen. Teken in een magische kring op de grond, vlug. Spannend. Ik ben benieuwd wat er nu zal gebeuren. Als de magische kring door een manestraal beschenen wordt... dan zal de maangodin ons genegen zijn. Ik kan het niet goed meer volgen. Wacht, ik pak mijn zaklamp. Dat is beter. Juich, zusters. De maangodin heeft onze gezanten gestuurd met een manestraal. Zij moet onze leidster zijn. Wat? Die zijn gek zeker? Waar ben ik? Wie zijn we nu? In de zeventiende eeuw. En wij zijn heksen. Wat? Van schrik en verbazing valt Sidonia flauw. De hippe heksen nemen haar mee naar een schuilplaats. Aan de andere kant van het bos, waar het dorp ligt, wacht hun een verrassing. Hemel, de nachtwacht. De patrouille van de heksenjagers. Vlug, die schuur binnen. Wie is daar? De opa? Wat gebeurt hier? Heb je iets te verbergen? Wat zegt u? Heb je iets te verbergen? Ik versta u niet. Of je iets te verbergen hebt. Je moet niet zo roepen. Ik ben niet doof. Jij bent een heks. En jij bent een kikker. Bewijs het. Er gebeurt niets. Jij bent geen heks. Patrouille, voorwaarts. Wie <lacht> was het? Dusik, onderdaan van Lord Simpleton, en kapitein van de heksenjagers. De betovering duurt maar even. Hij zal het niet eens doorhebben. We verlaten nu de hippe heksen om te kijken waar Suske, Wiske en Lambiek zich bevinden. Hemel, we zijn in slaap gevallen. Waar zijn we? We zijn in ieder geval achter de sluier van het verleden. We gaan op zoek naar tante. Kijk eens, wat een bolwerk. Wat zou dat zijn? Alle machten van een grote blokken. Hoe hebben ze die hier gekregen? Ha, maak je daar geen zorgen over, Wiske. Geen spoor van tante. Jawel, hier. Sidonia zaklantaar. Ze is hier geweest. En daar. Het ton waarop tante weggevlogen is. We zijn op het goede spoor. Kom eens kijken. Net een spoor van een kruiwagen. Het drietal volgt het spoor door het bos. Als ze aan de rand van het dorp zijn... horen ze een luide kreet uit de schuur komen... waar tante Sidonia door de hippe heksen heen is gebracht... Maar ook Powersick heeft de kreet gehoord. Hij denkt dat er heksen in de schuur zitten en geeft bevel de schuur in brand te steken. Maar Suske, Wiske en Lambiek verdrijven hem met stenen. Knap gedaan van ons, hè? Nu zullen we eens gaan kijken waarom tante zo gilde. Onze vrienden maken kennis met de hippe heksen. Die zijn heel dankbaar dat ze de heksenjagers hebben weggejaagd. Het weerzien met Sidonia is allerhartelijkst. Lambico, Suske en eindelijk. Ik begon al het ergste te vrezen. Hoe kom je hier? En wie zijn deze vrouwtjes? We zijn in de 17e eeuw beland. Laat ze maar in de waan. Het zal moeilijk zijn uit te leggen waar wij vandaan komen. Maar waarom noemen ze jou de gezanten van de maangoeden? Nou, niet moeilijk. Mijn natuurlijke charme zal eens bekeken. Uh, veel maan, weinig gewin. <laughs> Tante's uitleg is nogal onduidelijk. Waar, waar zijn we? En wie zijn jullie? Dit is het eiland Kwakkenak. Het is gouverneur Simpelton die hier regeert. Een simpele geest die met marionetten speelt. Die garen die jullie net weggejaagd hebben is Powersick. De gransheer van Simpelton. bijgenaamd de Heksenjager. Hij droomt daarvan het vaste land te veroveren. Hij zorgt de bevolking uit... En legt zware belastingen op. Begrijp je? Ja, maar al te goed. Wij als witte heksen helpen de bevolking en genezen de zieken. Jullie zien er niet uit als heksen. Overdag gedragen we ons als gewone burgers. ik tracht ons te ontmaskeren en organiseert klopjachten. En nu hebben wij een vraag aan jullie. En dat is? Jij, Sidonia, bent de geschenk van de maangodin. Je bent de enige die de maan kan laten schijnen wanneer je maar wil. Ze bedoelt een zaklamp. Hou het stil, hè. Wilt u onze leidster zijn? Sidonia zegt maar al te graag ja. Maar Lambiek is nog niet helemaal overtuigd... en informeert wat dan het edele doel is... waarnaar we hippe heksen streven. Het voltooien van de maantempel. Dan zal er eeuwige vrede heersen... en zullen alle mensen broeders zijn. De hippe heksen vleien Lambiek zo dat hij zich aanbiedt om de leiding van de tempelbouw op zich te nemen. En Suske en Wiske... mogen het belangrijkste werk doen. Ja, en wat is dat? Papa en zijn heksenjagers bespioneren en hen op afstand houden. Als ze doorhebben wat onze plannen zijn, is alle moeite voor niets geweest. De hippe heksen zorgen voor een huisje voor onze vrienden... en voor kleren in de mode van die tijd. Tante Sidonia krijgt een jurk die past bij haar nieuwe rol van... Gezante van de Maangodin. O, oh, tante, wat zie je er beeldig uit in je nieuwe verpakking? Ik zal mijn schouder toch op laten bewonderen. Nee! Tante Sidonia wordt heel groot getoverd door een van de heksen om de deur niet uit te kunnen. Want niemand mag het weten, natuurlijk. Kom, Sidonia, als gezante van de Maangodin moet je kunnen toveren. Wij zullen het je leren. En wij gaan de bende van Powersy bespieden, hè, Suske? Ik zal zeggen wat je moet doen, Wiske. Luister goed. De heksenmevrouw vraagt Suske en Wiske om een nagel, een haarlok... en een stukje van de snor van Simpleton. Die stukjes worden verwerkt in een pop om daarmee macht over Simpleton te krijgen. En terwijl Sidonia met veel moeite een beetje leert toveren... dringen Suske en Wiske vermomd als rondtrekkende barbiers het kasteel van Simpleton binnen... Ze meten Simpleton een punkkapsel aan en verzamelen stukjes nagel en haar voor de heksen. Ondertussen babbelen ze wat met Simpleton. Waarom die heksenjacht? Omdat die mijn plannen dwarsbomen. Wat is dat rumoerder in de gang? Ha, PowerSick zal terug zijn. Wat? Vlugzuske, verzamel nog wat haar. We moeten er vandoor. Ik moet van die PowerSick niks hebben. Te laat. Wie zijn dat? Kleine zelfstandige, schud hun beurs maar uit, Powersick. <lacht> Pakt die met die grote neus eerst. Dat had Simpleton nou niet moeten zeggen. Zwaar beledigd doet Wiske haar fotneus af en onmiddellijk worden ze door Powersick herkend. De snotneuzen die ons bekogeld hebben. Er ontstaat een hevig gevecht tussen Suske en Wiske enerzijds en de soldaten van Simpleton en Powersick anderzijds. De soldaten hebben hem bijna te pakken, maar het lukt Suske en Wiske te ontsnappen. Met huifkar en paard en met de stukjes nagel en haar van Simpelton gaan ze weer op huis aan. Maar door een steen op de weg vliegen ze uit de bocht en... Nu zijn we geweest, Wiske. We zullen te pletten vallen. Wat? Suske? We zweven. Op het kasteel van Simpelton heeft men de ontsnapping ook gezien. Toverij! Het werk van de heksen. Zadel paarden. We gaan erachteraan. Natuurlijk is het te danken aan de hippe heksen... dat Suske en Wiske door de lucht zweven. Na een harde landing, veroorzaakt door de nog zeer onvolmaakte toverkunst van Sidonia... melden Suske en Wiske het succes van hun onderneming. Maar plotseling... Daar zijn de soldaten. Vlucht! Maar het is al te laat. De hippe heksen en tante Sidonia worden gevangen genomen... Suske en Wiske en Lambiek ontspringen de dans. Powersick werpt Sidonia en de heksen in het water met een zware steen aan hun voeten. Als ze niet meer boven komen, zijn ze onschuldig. Dat wil zeggen, geen heksen, maar wel verdronken en morsdood. Gelukkig komt het zover niet, want Suske en Lambiek redden Sidonia en de hippe heksen van de verdrinkingsdood. Als iedereen weer een beetje bekomen is van de schrik. zijn met die heksenjacht. We beginnen onmiddellijk met het maken van een beeldenis van gouverneur Simpleton. Terwijl de hippe heksen en lambiek naar het dorp gaan om mannen te ronselen voor de bouw van de maantempel, heeft Powersick in het kasteel een onderhoud met gouverneur Simpleton. Powersick wil dat Simpleton nog meer en nog zwaardere belastingen gaat heffen, maar Simpleton wil ze juist verlagen en met het geweten gaan regeren zoals hij dat noemt. Dat is de invloed van de speldenprikken die de hippe heksen uitdeelden aan het popje dat Simpleton voorstelt. Maar Powersick komt in opstand tegen Simpleton. Omdat hij juist veel macht en geld wil en de bevolking wil onderdrukken. Powersick hitst de soldaten op om hun eigen gouverneur in het gevang te gooien. Ik zal mijn plannen door jou niet laten dwarsbomen, Simpleton. Ik neem het bewind over. Smijt hem erin. Schurk, dief. Die nacht snuffelen susken en wisken rond bij het kasteel. Vermond in schapenhuiden komen ze naderbij. Ze hebben Simpleton horen roepen vanuit de gevangenis... ...maar ze weten niet dat hij het is. Dan vinden ze hem. Hallo! Het komt uit dit rooster. Het is de gouverneur. Wat is er gebeurd? Powersick heeft het bewind overgenomen. Hij zal ongenadig op heksenjacht gaan. Jullie moeten hem stoppen. De gouverneur legt uit dat hij veranderd is en zijn vroegere fouten inziet. Dan zien Suske en Wiske Powersick op zijn paard... het kasteel uitkomen en in het bos verdwijnen. We zullen hem op veilige afstand volgen, Wiske. Oh, wat een akelig bos. Dat voorspelt niet veel goeds. Wat verderop houdt Powersick halt bij een lugubere hut. Het is de woning van de duivel. Hier zal ik mijn ziel verkopen. Mijn geweten smoren en machtig worden... Powersick verkoopt zijn ziel aan de duivel en zweert. De jacht op de heksen is geopend. Ongenadig, Onverbiddelijk. Er zullen vreselijke dingen gebeuren, Suske. We moeten de anderen verwittigen. Weg. Powersick komt naar buiten. Ik haal mijn soldaten uit het kasteel. En ga onmiddellijk tot aanval over. We moeten hem tegenhouden. Daar weet ik wel wat op. Door een list en een touw verliest Powersick zijn paard en moet verder lopen. Suske en Wiske haasten zich naar de maantempel. Daar zijn Lambiek, de hippe heksen en de mannen van het dorp om de maantempel af te bouwen. Sidonia ziet Suske en Wiske het eerst aankomen. Suske en Wiske. Hemel, ze zijn in paniek. Simpleton is gevangen. Powersick heeft zijn ziel aan de duivel verkocht... en organiseert een ongenadige klopjacht op de heksen. Wat moeten we doen? Geen paniek. Werk in allerijl verder aan de tempel. Ik maak een verkenningsvlucht op mijn bezem. Maak de tempel af. Dan zullen alle mensen broeder zijn. Die heeft goed praten. Die megalute wegen, tonnen. Toveren de tempel dan klaar? Te Toveren? Hm, ik weet iets beters. Ik maak uit klei een beeldje van Jeroen... en plak een vleugels aan. Hij moet hierheen komen. Een prima idee. Inmiddels is de hippe heks op de bezemsteel gezien door Powersick. Haal haar naar beneden met een brandende pijl. Powersick krijgt de hippe heks in handen en wil haar dwingen te zeggen waar de anderen zijn. Nooit! Je bent over het bos gekomen, dus daar zullen we zoeken. Niet lang daarna komt Powersick met zijn soldaten aan op de plek waar de maantempel wordt gebouwd. Hij roept de duivel op als zijn helper tot grote schrik van de heksen. Nu de moed niet opgeven, hè? Vooruit. Toveren dat de stukken nog afvliegen. Geef ze de volle laag. Net als de situatie hopeloos is en onze vrienden verpletterd lijken te gaan worden door de grote stenen van de maantempel, komt daar een engel uit de hemel neerdalen. Het is. Jerom! Hoe komt hij aan die vleugels? Leuk als je kunt toveren, wiske. De krachtmeting tussen de duivel en Jerom loopt af in het voordeel van. Jurom? Kom, Wiske. We gaan Gouverneur Simpleton bevrijden. De grote vijand is verslagen. En Kwakkernak kan weer in vrede leven. We maken er een groot feest van. De volgende dag. Het staat zo raar naar die ton te staren, tante? Met die ton is het allemaal begonnen, Wiske. Ik, uh, ik ga er nog eens op vliegen. Doe dat niet. Het is vandaag de langste dag. En dan is toveren gevaarlijk. Maar Sidonia doet het toch. Als een magneet zuigt ze Suske en Wiske, Jeroen en Lambiek mee. Er is geen houden meer aan. Tijdens hun vlucht vallen ze in slaap en als slapend komen ze weer op het jacht terecht. Op onverklaarbare wijze varen ze weer door de tunnel en onder de sluier van het verleden. Pas in volle zee ontwaken onze vrienden. We zijn terug op de boot en onze kleren zijn weer normaal. Ik begrijp er niets van Wij Eiland Kwakkenak, de sluier van het verleden. Alles is weg. Zullen gedroomd hebben. Gedroomd? En jouw vleugels dan? Jij had vleugels. Ho, ho, ho, ho. Zeker zot geworden. Uh, uh, uh, eens onder hem kijken. <laughs> Zie je wel? Pluimen. Oh raadsel. Wij zijn de speelbal geweest van de mysteries in tijd en ruimte. En Lambiek, hoe zit dat nu met die maantempel? Niet afgeraakt zuske, bij gebrek aan megalieten. Dan kan het nog wel even duren voordat alle mensen als broeders in vrede met elkaar zullen leven.